Middernacht, het is woensdag 6 februari. Renate Evers met het NOS Journaal. Frankrijk begint in maart met het terugtrekken van de militairen uit Mali. Dat heeft de Franse minister Fabius van Buitenlandse Zaken gezegd. De komende tijd blijven de Franse troepen actief in het noorden van Mali. De islamitische rebellen zijn verdreven uit de steden en hebben zich verschanst in de woestijn. Deze kampementen wil Frankrijk nog aanpakken, zodat de rebellen niet meer in staat zijn de steden te heroveren. Op dit moment zijn er bijna 4000 Franse militairen in Mali. En Fabius wil dat een Afrikaanse troepenmacht de taken overneemt. Het overleg tussen zorginstelling Amsta en Abfacabo FNV is volgens de vakbond op niets uitgelopen. Beide partijen spraken elkaar naar aanleiding van de bezetting van het Safati-huis in Amsterdam afgelopen zaterdag. Medewerkers hielden het verpleeghuis zeven uur bezet. Ze vinden de werkdruk te hoog en ze willen meer uitleg over de besteding van 3,5 miljoen euro overheidsgeld die volgens hen niet is besteed aan zorg. Abfacabo FNV gaat vrijdag weer over tot actie. Tijdens het rustuur van de bewoners van het Zafati-huis is er een werkonderbreking. Het Britse lagerhuis heeft de wet aangenomen... die het voor homo's en lesbiennes in Engeland en Wales... mogelijk maakt te trouwen. Het lagerhuis deed dat met een grote meerderheid. Premier Cameron noemde de uitslag van de stemming... een belangrijke stap vooruit. Ook al stemden een aantal leden van zijn eigen conservatieve partij... tegen het voorstel. Volgens het voorstel dat nog door het hogerhuis moet worden behandeld... kunnen paren van gelijk geslacht trouwen voor de wet en voor de kerk... voor zover de regels van de betreffende kerk dat toestaan. Binnen de Church of England de officiële Engelse kerk zijn huwelijken tussen homo's en lesbiennes niet toegestaan. Het weer op steeds meer plaatsen sneeuw, maar in het noordoosten blijft het overwegend droog. Het vriest op de meeste plaatsen licht. Morgenochtend trekt de neerslag naar het zuidoosten weg en de maxima liggen rond 4 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. In 2008 vonden de Olympische Spelen plaats in Peking. Kon dat wel, zo'n groot sportfeest in een land... waar ze het niet al te nauw nemen met de mensenrechten? Onze toenmalige premier Balkenende vond naar goed Hollands gebruik... een te aanvaarden compromis. Wel gaan, maar tussen de feestelijkheden door... de mensenrechten aan de kaak stellen. Om de Spelen plaats te laten vinden in het dichtbevolkte Peking... werden zonder al te veel overleg met de lokale bewoners... een aantal woonwijken gesloopt om Olympische bouwwerken op te tuigen. En een daarvan was het Holland Heinekenhaus. En elke keer als ik onze premier met een biertje en een bitterbal... in de Polonaise zag aansluiten, dacht ik... hij kaart nu toch mooi even de mensenrechten aan. Goedenacht en welkom in... Over precies een jaar vinden de Olympische Winterspelen plaats in het stadje Sochi. En Sochi ligt in het woeste, armoedige, maar bovenal gevaarlijke zuiden van Rusland. Beter bekend als de Caucasus. Hier wordt op dit moment een nieuwe sportstad uit de grond gestampt. Geraamde kosten 50 miljard. En dat is 25 keer zo duur als de vorige Olympische Winterspelen. Journalist Arnold van Brugge volgde jarenlang de ontwikkelingen in de Caucasus. Hij is de komende twee uur... Bij ons te gast om verslag te doen van de stand van zaken... in een van de meest wonderlijke, corrupte, gewelddadige... maar ook sprookjesachtige gebieden op aarde. Arnold, goeiedag. Goeiedag. Um, samen met jouw partner in crime, fotograaf Rob Hornstra... Uh, tekenen jullie in de Caucasus al jaren verhalen op, zowel tekst in beeld. En dat alles onder de paraplu van het project Sochi. Er liggen hier heel wat boeken en kranten en... en nou ja, van alles wat jullie gemaakt hebben de afgelopen jaren... daar gaan we uitgebreid over spreken. Ik heb jullie nieuwste boek gelezen. De geheime geschiedenis van Gava Gaisanova, ook daarover meer. Eén zin viel me daarin op, nou eigenlijk viel er me daar heel veel zin in op... maar deze wil ik toch meteen maar even met je delen. In de Caucasus is het de traditie dat een man zijn schoonouders nooit ziet. Ja, ja dat is even een mooiere verhaal die Gava ons vertelde... Die, uh... Um, die zei van, ja, als je als, uh, als man je schoonouders ziet... en die komen bij jou in huis wonen of op bezoek... Ja. dat wordt alleen maar ruzie. Want die schoonouders ja. die gaan alleen maar ruzie maken met die man... over hoe alles geregeld is in het huis. Ja. Dus dat, uh, daar is geen sprake van. Dus die ouders van, van Gava in, uh, in, in Grosjeetje... die hebben inderdaad echt nooit uh, haar schoonouders gezien. Of haar, de man van Gava gezien. Nog nooit? Nee. Maar nou goed, dat is in het Westen ook wel eens een probleem... bij sommige samenstellingen. Maar ja, dat... er zit een logica achter. Ja. <laughs> Heb jij toevallig schoonouders? Ik heb schoonouders, ja. En die heb je ja, wel eens ontmoet? Die, die, die heb ik ontmoet, ja. ja, ja, ja, ja oké. Okay. Ja, heel um, Sochi Project. Um, wat is het? Um, ja, wat wij eigenlijk aan het doen zijn... is in vijf jaar lang die hele regio rondom uh, Sochi proberen te documenteren. Ja. Um, want die plek waar die Olympische Spelen gehouden worden... dat is, dat is zo'n merkwaardige plek... dat wij toen bekend werd dat die Spelen daar kwamen... echt dachten van ja, dit, dit vergt een heel... Uh, breed documentair-journalistiek onderzoek uh, om die regio in kaart te brengen. Want het, het, is, het is een bizar verhaal. Um, jullie uh, hebben op, op, op een moderne manier samen jullie geld in crowdfunding. Zoals dat zo chique heet tegenwoordig. En vaak zijn die projecten, nou ja, dat, dat is dan een goed initiatief. Maar bij jullie werkt het echt al een hele tijd. Ja. ja, ik denk dat we ons het begin af aan hebben wij geprobeerd... die donateurs heel erg naar ons toe te trekken. Uh, en we hebben denk ik iets van rond uh, 600, 700 donateurs gehad in totaal. Daarvoor zijn er nu nog zo'n 400 actief. En die, ja, die blijven ons geld geven. Ik denk dat het komt omdat wij elk jaar een heel mooi boek naar ze opsturen. En dat, ja. uh, daar houden ze van. En het nieuwste mooie boek ligt hier, hier voor me. Um, jij schrijft de verhalen. Jouw collega Rob Hoornstra, fotograaf, maakt prachtige beelden... Um... J jullie zijn een aantal maanden per jaar, reizen jullie daar rond... en de rest van het jaar werken jullie de boel hier uit en doen andere projecten. Ja, klopt. Ik ben zelf filmmaker en ik heb een bedrijf in Amsterdam... Uh -huh. waarmee ik zeg maar uh, probeer uh, het geld te verdienen. Want ja, het Sochi project is heel mooi. Het verdient echt veel geld eigenlijk, of het verdient geen geld. Dus het is echt een, uh, een heel groot documentair project... wat echt fantastisch is om te doen. En het is heel mooi om daar rond te reizen, maar in Amsterdam inderdaad... Uh, maar het is wel bijzonder ik, uh, in deze tijd van... Um, nou ja, tempo maken en, en, en korte berichten en uh, waan van de dag... dat je jarenlang aan een journalistiek project werkt. Ja, dat is ook echt hoe wij bij crowdfunding gekomen zijn. Uh, we dachten van, deze regio heeft die aandacht nodig... en die heeft zo'n project nodig... waarin wij... wij onszelf de kans geven om uh, zo diep die regio uit te pluizen. Maar tegelijkertijd dachten wij van... dit kan nooit bij een traditioneel medium uh, onderdak krijgen. Nooit bij Vrij Nederland of bij een krant. Want ja, weet je wel, uh, het zoveelste bericht uit Ingresetje... dat interesseert... Vrij Nederland ook niet echt, of de Volkskrant. Uh, ja. uh, maar onze lezers misschien wel. En vooral als we daar weer heel mooie publicaties uithalen. En af en toe daarmee wel weer een beetje inkomen. Want je in komen. een jaar of vier, vijf geleden begonnen. Toen duidelijk werd dat de Olympische Winterspelen gaan naar dat, naar dat rare stadje daar. Ja. Um, dus je liep eigenlijk een beetje op je tijd vooruit. Met wat, want wat jullie doen gebeurt nu steeds meer. Ja, klopt. We, toen, toen wij begonnen, toen bestond het woord crowdfunding... ook nog niet in onze wereld in ieder geval. Zo dan hadden toen het een, nog uh, gewoon donateurs. Ja, en ja. Dan hadden we hadden toen wel iets Engels bedacht, want dat is natuurlijk hipper. Public funding noemden wij het gewoon, ja, geloof ja. ik. En toen kwamen we een beetje achter dat Kickstarter... ongeveer in hetzelfde jaar begon, in Amerika. Uh -huh. Wat nu een beetje de meest bekende website is. En in uh, San Francisco was er een kleinschalig initiatief gaande die dit deed. Dus we hebben het zo een beetje zelf ontwikkeld. Maar het komt vooral echt voort uit... Uh, uh, we dachten ook die combinatie van zo'n grimmig, grillig, uh, heftig gebied ja. met uh, een plek waar de duurste winterspelen ooit, want dat, dat, dat was eigenlijk vanaf het begin af aan al duidelijk uh, zouden worden georganiseerd. Wat, hoe komt zo'n, want uh, Sochi is subtropisch. Ja. Uh, sneeuw moet daar, hoorde ik, met helikopters worden aangevoerd om, om de, de, de ski een beetje uh, op orde te maken. Uh, hoe komt zo'n stad aan die, aan die spelen? Hoe gaat dat? Ja, dat, dat is natuurlijk altijd uh, een beetje speculatie... want het gaat allemaal via het IOC. Mm -hmm. Het is wel duidelijk dat Poetin, de toenmalige president... en nu is hij weer president, daar echt met man en macht aan heeft gewerkt. Er zijn echt uh, fantastische speeches staan van hem op het internet... dat hij in het Engels hele zaal, zalen toespreekt... in een soort heel raar Russisch-Engels... waar hij zich toe verlaagd heeft, zeg maar... Uh, ja. Om de mensen te overtuigen. Dat het prachtig is dat je daar in de berg kan skiën. En dan smiddags een duik kan nemen in het, uh, in het water van de Zwarte Zee. En dat, hij, hij, dat heeft IOC-leden uit de hele wereld weten te overtuigen, stem op ons. Ja, er is één verhaal, uh, is, heeft ooit, is ooit opgedoken over dat de prins van uh, Monaco, als ik het goed zeg. Uh, een appartement heeft gekregen in Rusland, het duur appartement. Mm -hmm. En dat zou zeg maar, of in Zwitserland... Uh, dat zou zeg maar het enige bekende geval van, van echt omkoping zijn geweest. Maar dat ze daarna heel erg gesust en heel erg uh, de grond ingedrukt. Ja, dat ja. is het enige wat ooit naar boven is gekomen. En of het waar is, ja, dat, dat zijn van die dingen die moeilijk te, te ja. bewijzen zijn. Ja. In ieder geval heeft Poetin vanaf het begin beloofd. En dat is denk ik wel de crux van uh, heel Rusland staat hierachter. En heel het apparaat van het Kremlin en ik sta hierachter. Mm -hmm. Uh, en deze Olympische Spelen gaan er komen, weet je wel. Al die problemen die jullie zien. Uh, een subtropisch uh, zomeroord wat we gaan ombouwen... tot de winterhoofdstad van Rusland. En uh, het terrorisme aan de andere kant van de bergen... en rare conflictgebieden aan weer aan de andere kant. Dat gaan we allemaal te lijf. En dit worden de mooiste Spelen ooit. Dat soort woorden heeft hij, zeg maar, gesproken voor het IOC. En toen dachten jullie als, als uh, journalisten... Dit is volgens mij een mooi project om er even een tijdje in te duiken. Ja, kijk, er is niks mooier dan het beschrijven van, uh, van contrasten eigenlijk. En, en deze regio zit zo bomvol contrasten. En ja. je loopt hier zo van de ene in de andere verbazing over dat Olympische Spelen in zo'n gebied plaatsvinden. Maar jullie dat... zijn alleen, niet alleen in verbazing, ik loop, Jullie zijn ook gewoon. Jullie zijn opgepakt heel vaak daar. Ja, het is, het is een moeilijke regio om te werken. Ik denk dat alle Nederlandse journalisten die, uh, die in de Noord-Kauksen zijn geweest dat kunnen beamen. Het is een. Uh, het is een gebied dat volledig wordt gecontroleerd... door veiligheidsdiensten eigenlijk, de Noord-Kaukses. Dus aan de andere kant van de bergen bij Sochi. En dan bij Sochi. komen er twee nieuwsgierige jongens uit het, uit het verre Holland... die komen ja. daar een beetje rondneuzen. Ja, nou, precies. Hangen jullie inmiddels bij alle inlichtingdiensten... in die rare staatjes op het prikbord? Ja, absoluut. Uh, als ze ons, ons paspoort scannen, dan komt er meteen een lijst naar voren. Ja. En er is zelfs iemand van de Nederlandse ambassade in Moskou naar de Veiligheidsdienst FSB toe verordeneerd om over ons uh, informatie in te winnen. Ja. Dus we zijn, uh, we zijn zeker bekend. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe onze volgende reis uh, verloopt. Want de laatste reis zijn wij dus door de FSB, de Veiligheidsdienst, uh, voor de rechtbank uh, gesleept en uh, hebben ze ons gedreigd het land uit te deporteren. Um, dus ja, het, het is echt een heel moeilijk gebied. Ze verwachten ook dat buitenlanders daar... Um, je je uh, vertelt het met, een, met een, een soort van enthousiasme en, en, en kuifje in, in, in de wondere wereld. Maar het is ook gewoon gevaarlijk, of niet? Nou, ik voel me raar genoeg en het klinkt heel raar. Want uh, ik weet heel veel verhalen van lokale inwoners uh, voor wie... Uh, als de veiligheidsdienst op bezoek komt, dat is echt de hel. Dan staat je de hel te wachten. Martelingen, gevangenisstraf, uh, verdwijning, verdwijning inderdaad. vaak ja. inderdaad. Maar ik voel me als buitenlander toch uh, heb ik een soort uh, gevoel van... Nou, ik ben Nederlander, ik, uh, ik ben hier journalist. Ik heb een, uh, geaccrediteerd als, uh, als journalist daar in Moskou. Uh, mij gaan ze uiteindelijk niets maken. Ze kunnen me het land uitzetten inderdaad. Dat is een sanctie die kan gebeuren. Uh, liever niet natuurlijk. Maar ik, ik ben niet bang voor dat ze me gaan slaan of martelen. In de Caucasus is ook een... Uh... Een staatje of republiek. En, uh, hoe, he, hoe, want, hoe, noem je, hoe noem je al die landjes die daar... Want ze vallen officieel onder Rusland. Dat willen ze allemaal zelf niet. Hoe, hoe ja. noemen we de... Nee, zeg maar de, de, de Russische federatie. Ab en de zuidoost Hoe noem je die... Dat zijn denk ik uh, Kijk, autonome Friesland. republieken in de ja. federatie. Ja. Ja. Autonome dus, republieken in de federatie. Ja, Dus ik denk, waar, waar kun je mee vergelijken? Misschien met staten van Amerika. Dat is ook natuurlijk in een federaal verband. Maar het is onvergelijkbaar hoor. Ja. Ze hebben een eigen president. Ze hebben een eigen parlement. Uh, ja. Ja, wij maar... dachten hier even van tevoren aan, aan Friesland... dat zich wil afscheiden als provincie. Maar daar is veel minder terrorisme en gevaar dan, dan in, in Dagestan. Want dat hoort er ook bij. Want jij waant je dus blijkbaar niet erg in gevaar. Maar... Uh, Arjen Erkel is daar ontvoerd, maandenlang. Ja. Nee, geval. maar dat wat ik net zei is ook... Zeg maar, ik waar me niet uh, in gevaar als ik gearresteerd word. Uh, ik zou heel erg bang worden als ik een, uh, een, een, een patrouille ja. terroristen... Zeg maar, of separatisten tegen het lijf zou lopen. Dan zou ik mijn leven niet zeker zijn. Dan krijg je de, de scenario's als... Uh, die je uit Irak kent. Van die filmpjes dat man op hun knieën voor, uh, voor, een, voor een vlag uh, zitten geknield. Yeah. Lek, daar, dat zijn dingen die ze natuurlijk nooit willen dat je overkomt. Uh, maar waar je wel stiekem je achterhoofd overdenkt. Ja. Van stel dat dat gaat gebeuren, hoe red ik me daar in godsnaam uit? En uh, dat is soms niet gebeurd, gelukkig. gelukkig. Maar enige oplettendheid is aan te raden als je in die regio reist. Ja, absoluut. Ja. En ja. we proberen ons vooral altijd heel erg op te stellen als van, wij zijn hier om jullie verhalen te vertellen. Ja. En ook als we naar mensen gaan van, van, van, van wie we weten dat die geassocieerd worden met terroristen of met separatisten, ja. dan gaan we heel erg vanuit, wij vertellen jullie verhaal door. Uh, dus, dus vertrouw ons alsjeblieft en, en vertel die verhaal zo vrijelijk mogelijk. Ja. Dat wel. Uh, over precies een jaar begint die die Winterspelen. Um, eindigt jullie project dan? Ja, ik denk eigenlijk dat ons project eindigt. Uh, eigenlijk dit jaar al. door ons grote eindboek, onze atlas van de regio uit te geven. En we gaan echt bijna een soort. Het wordt bijna een wereldtour. We gaan tentoonstellingen organiseren in Antwerpen, Amsterdam, uh, Moskou, Berlijn en uh, New York en Chicago. En wie weet wat er nog bij komt. Ja. Dus daar gaan we heel erg. We gaan heel erg met het project de boer op. En dat is ook een beetje onze bedoeling geweest vanaf het begin. Nou ja, er, zijn, er zullen niet, niet zoveel mensen zijn die zo lang zich uh, de aanloop hebben genomen om, om te laten zien wat ja. er eigenlijk aan de hand is. En je kan natuurlijk over. heel erg makkelijk daar, wat wij ook wel gedaan hebben trouwens hoor, je kan makkelijk de boulevard op en uh, praten over hoe grappig Sochi is. Maar je kan ook even in de omgeving kijken wat er aan de hand is. En we hopen heel erg dat we uh, rond die spelen of richting die spelen juist dat verhaal kunnen vertellen. Dat verhaal wat er ook in die regio gebeurt, los van die 50 miljard en van die glitter en glamour en van die rare stad Sochi. Maar ook echt het verhaal aan de andere kant van de bergen. Dat willen we echt. Dat is echt vanaf het begin af aan ons doel geweest. Nou, je kan het, uh, dat verhaal in ieder geval de komende twee uur uh, alvast een voorschot opnemen. Arnold van Brugge is, uh, werd geboren op Tessels, Is 33 jaar oud, studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En sinds 2001 schrijft hij voor diverse media over Rusland... en andere onrustige gebieden op aarde. Hij maakte films en documentaires en werkte, uh, zoals hij net vertelde, vanaf 2009... samen met fotograaf Rob Hornstra aan het Sochi-project wat dus doorloopt tot de Olympische Spelen die daar over een jaar beginnen. Um, Arnold blijft twee uur bij ons. En na het nieuws van één uur mag u, luisteraar, zich met ons bemoeien. We zijn benieuwd naar uw ervaringen in Rusland... en misschien wel in de Caucasus, mocht u daar ooit geweest zijn. Um, en nu kunt u ons al mailen, facebooken en twitteren... Um, als u denkt, ik hou het niet meer... en ik wil me bemoeien met wat er allemaal in de Caucasus aan de hand is. Um, e-mail is kazaloen uit Facebook, Casaluna, Twitter, hashtag Casaluna. Voordat we heel diep die Caucasus ingaan... voor uh, de mensen die niet precies weten hoe en wat... Um, willen we toch eens even um, aan de luisteraar proberen... of aan jouw vragen duidelijk te maken de luisteraar... Um, het wat, waar en hoe. We hebben zelfs wat, wat muzikale achtergrondtint om in die sferen te komen. Deze muziek heb jij meegenomen, Arno. caucus, ja. Wat horen we? Dit is, als ik het even goed heb, voor mij is dit een uh, Les Ginka. Dat is een soort uh, een ritmische dans uit de Kaukses. Uh, uit Adigea, geloof ik. Even in die republiekjes daar. Fantastische muziek om uh, te zien hoe daarop gedanst wordt. Dat is echt uh, een soort paringsdans op het allerhoogste niveau... waar, uh, <lacht> waar mensen toe in staat zijn. Echt prachtig. Een Kaukasische paringsdans op het hoogste niveau. Ja. Met deze klanken. Horen wij de paringsgeluiden of is het, zijn het vreugdekreten? Ja, die vreugdekreten die je hoort, er wordt altijd drifstig geklapt bij zo'n ja. dans. Uh, ondertussen staat er een, een man uh, die probeert met heel hoekige gebaren... van zijn armen en hoofd en, uh, en benen, probeert om een meisje heen te dansen. Het ja. meisje danst heel bescheiden en gaandeweg zo'n dans. En het is sub, heel subtiel, je moet het uh, goed verstaan als buitenstaander. Uh, schaakt die jongen dat meisje, zeg maar, of niet. En het meisje draait zich weer om en uh, loopt weer zo'n kring uit. Maar hoe die twee bewegen en om elkaar heen draaien, ja, het is echt... Um, Ka kan je het inmiddels? Mag je meedansen? Nee, ik kan misschien als ik uh, aan de vodka zit... zou ik aan het eind van de avond een, een dansje durven <laughs> een, wagen. Maar nee, het, het is ook uh, serieus. Hè? Het ja. gebeurt op, op bruiloften, op dorpsfeesten. en uh, Je moet niet te licht nemen. Het is echt iets wat, uh, wat veel betekent. De Caucasus um, ligt uh, in het zuiden van Rusland. Uh, we hebben de Zwarte Zee. Ten noorden van Turkije. Daar is het ingeklemd eigenlijk. Um, en dan hebben we het over... Nou, wat je net zei: Abhazie, Zuid-Ossetië, Dagestan, Tsjetsjenië, Tsjerkessie, Ingushetie, de, deze sprookjeslanden. Um, maar het, het leven is er niet zo sprookjesachtig, of voornamelijk niet. Nee, het is een extreem arme regio. Ja. Um, een van de eerste reizen die wij gemaakt hebben um, was naar een dorpje dat heette Krasnivostok. We waren door Karatja Tjekessie aan het reizen. Ja, dat zijn de... allemaal hele goede scrabble-woorden, maar... Ja, maar ga ja. door. Ja. Dat, zijn, dat, dat is het republiekje wat vlakbij bij Sochi achter de berg ligt. En we kwamen in het dorpje Wolstok. Dat betekent het Rode Oosten. En ja, ik werd toch een beetje aangegrepen door die naam en we gingen daar kijken. En dat is dus een prachtig klein dorpje uh, in de valleien van de Kaukses waar uh, geen gas en, uh, en water is bijvoorbeeld. Dus die mensen die, uh, die zijn nog heel erg aan het improviseren. En dat, dat greep ons meteen. Het is een heel vrolijk leuk dorp om te zijn. Weinig uh, aan de hand, behalve echt extreme armoede. En een krankzinnig contrast met die 50 miljard... Uh, die aan de andere kant van de berg uh, ja. erin worden gegooid. En wat zijn de... Uh, want, want het gebied is de laatste jaren in het nieuws geweest... altijd met, met, met uh, gruwelijke nieuwsberichten. Ja, ik denk dat, dat veel mensen wel weten... als je het hebt over Beslan, de schoolgijzeling in 2004. Uh, uh -huh. Uit mijn hoofd. Uh, je hebt de, de, de bomaanslagen gehad op de metro en op vliegveld... In, uh, in Moskou, nog recentelijk. Maar dat werd gedaan door die staatje, een van die staatjes... Uh, ja, dit zijn de bekendere dingen, Dat zijn de Tsjetjenen en de, de Georgiërs. Nee? nee, dat zijn de... Dat, dat, dat, dat zijn, ja, nu gaan we meteen de diepte in. Ja, dat, de, nee, kijk. Dat, ik, dat, dat, dat, dat ga ik je meteen even onderbreken. En, uh, ik, heb, ik heb je boek gelezen en er zijn zo ongelooflijk veel... staatjes en volken en religies. En het, eh, op een gegeven moment... Het, eh, eh, het valt bijna niet meer in kaart te brengen. Ook omdat het is die Russen, ja. Omdat die Russen voortdurend weer nieuwe namen aan alles gaven... tijdens het sovjet Ja, ja. Kan ja. jij er nog wijs uit? We gaan in deze uitzending niet proberen uh, nee. hier wijs uit worden, maar kan jij er wijs uit inmiddels? Ja, ik, ik, ik, ik, ik kan er heel goed wijs uit, maar ik denk dat het makkelijkst is om gewoon te zeggen van je hebt daar uh, strijders in de bergen zitten en die strijden voor een grote Caucasische islamitische staat. En ja. die vechten tegen alles wat er eigenlijk uh, daar op de vlaktes ten noorden van ligt. Dus dat zijn de republiekjes, die we ja. je, die je net allemaal noemden. Ja. Met die rare namen en de pro-Russische regimes die, die daar zitten. Ja. En Rusland zelf. Ja. En die strijders in de bergen, die, die wonen soms ook in dorpjes of in steden. Uh, maar ze noemen ze altijd, uh, dat zijn de strijders uit het bos, zeggen de, ja. de mensen die daar wonen. Die, uh, die doen al die bomaanslagen. Je zou het gebied, op zacht gezegd, enigszins roerig en onoverzichtelijk kunnen noemen. Het is totaal onoverzichtelijk, ja. <laughs> ja. Nee, absoluut. Um... Hoe groot is het? Hoe vaak, hoeveel, hoeveel maal Nederland past in dit gebied? Ja, we hebben net nog goed zitten uitrekenen op de kaart. We denken iets van uh, drie keer Nederland. In ieder geval, als ik, uh, als ik bijvoorbeeld in een van de meest westelijke steden... in de cauksus zit, ja. dan, uh, en ik wil naar het oosten toe, naar Dagestan... aan de Kaspische Zee, dan uh, rijden we wel een ochtend naartoe... van in, in een lange ochtend, zeg tussen vijf en twaalf of één. En, dan, uh... en is het dicht bevolkt? Nou, je hebt een paar van die grote steden daar. Maghachkala in Dagestan, ja. Grozny in Tsjetsjenië. Maar dan houdt het ook wel een beetje op. Dus het is, uh, het is niet dichtbevolkt. Ik denk iets van, weer een schatting, 8 miljoen mensen die daar wonen. In dat, in dat hele gebied. Dus ja. we hebben het over het gebied. Twee, drie keer Nederland. Uh, 8 miljoen mensen, orde van grote. Um, en dus um, totale onoverzichtelijkheid. Uh, Terreur, uh, uh, oorlogen, ruzies. Uh, drama, maar ook prachtige ervaringen die jij hebt opgedaan. Zoals gezegd, het gaat ons niet lukken om dat gebied in kaart te brengen. Wat jullie gedaan hebben in jullie laatste boek... Um, jullie hebben een ontmoeting gehad met een vrouw. Uh, Gava Gaisanova heet zij. Uh, en aan de hand van haar levensverhaal... Heb je, wandel je eigenlijk door de geschiedenis en door dat gebied heen. Wij dachten dat hier ook maar eens te doen. Uh, om toch nog enigszins houvast te krijgen in dit... Uh, in dit ingewikkelde wondergebied. Ja. Waar ontmoette jij deze gava? Ja, dat is heel erg verbonden aan hoe wij werken, denk ik. We, we, we, we gaan vaak gewoon een dorpje inlopen... en we kijken wie we tegenkomen. Mm. Uh, ook om niet van tevoren te veel onrust te scheppen... en niet meteen te zorgen dat er uh, een politiemannetje ergens klaar staat. En gava was eigenlijk een vrouw uh, die we langs de weg ontmoeten. Die stond daar bij een koelkast en een bankje langs de weg... de Leninstraat in Chermen, in ja. Noord-Ossetië. En uh, ze stond daar en ze had een fantastisch mooi hoofd. En we hadden ook zin in water, want het was warm. En we dachten, we stoppen bij haar. En we gingen op het bankje zitten. En er was een zwerm kinderen omheen. En ze ging praten tegen ons wij tegen haar. En het was een mooi verhaal, gewoon een mooi standaard verhaal. En eigenlijk helemaal op het einde van het gesprek pas opeens... toen bleek dat, uh, dat, dat ze haar man kwijt was. Dat die man al, uh, wat was het toen, vier jaar geleden... Uh, op een dag naar de hoofdstad van dat Kepulikie ging mm -hmm. en nooit meer eens terugkomen zonder een spoor na te laten. Zo als het daar niet heel ongebruikelijk is. Mensen kunnen opeens verdwijnen en nooit meer terugkomen. Ja, het gebeurt heel vaak. Uh, bijvoorbeeld als in, in een ander dorp waar we ooit waren in Tsjetsjenië. waar we op zoek naar uh, een vrouw. Nou, laten we haar Alisa noemen, en we ja wisten niet precies waar ze woonden. En we kwamen zo van Alisa naar Alisa naar Alisa. Want er woonden veel Alisa's in het dorp. Dat krijg je. Dat krijg je dan. En eigenlijk had, hadden alle Alisa's ons datzelfde verhaal te vertellen. Iedereen was een zoon kwijt. Of een buurjongen kwijt. Of een oom kwijt. Een man kwijt. Iedereen had eigenlijk hetzelfde verhaal. En eigenlijk is het... Als je de hele noord doortrekt... Uh, er zijn een paar uitzonderingen. Maar als je de hele noord doortrekt... Dan krijg je alleen maar dit soort verhalen te horen. Het is echt een gebied waar... Nou, eigenlijk al 200 jaar oorlog wordt gevoerd. met een paar uh, zonnige periodes tussendoor. Terug naar deze Gava. Um, ik heb het, ze staat op het voorkant van jullie boek. Um, inderdaad, een prachtig, prachtig verschijning. Beschrijf haar, beschrijf haar eens, haar hoofd. Ja, wat me, haar, haar, haar portretfoto zeg maar, staat op de voorkant van ons boek. En wat ons zo trof om in deze foto was een soort. ze heeft een heel mooi bloemetjesjurkje aan en een lange vlecht, maar die. Hoe oud die, is ze? Oogopslag. Ze is hier, dit is een foto uit de jaren 70. Uh, ze is hier, ik denk, even terugrekenen, ik denk dat ze eind twintig is. Ze is net getrouwd. En uh, ze heeft een soort melancholie in haar lippen en in haar ogen. Die is echt ongelooflijk. En we werden echt, Rob, de fotograaf en ik, we werden allebei echt verliefd op deze foto. Misschien was dit ook nog los van haar leven. de vrouw die we levensverhaal... ontmoet hebben is, in de, is een dame van in de 60. Die is dus 60 plus, ja, ja. zeker. Half in de 60. ja. ja. Ze zou een... Italiaanse filmster kunnen zijn. Dus of zou ook ja. een zigeuner kunnen zijn. Het is. Nou ja, ik snap jullie fascinatie voor de inmiddels 60-jarige Gava Gaisanova. Um, het begin van haar leven, verbanning. Wat in, wat in, in de Sovjet-Unie um, eigenlijk de normaalste zaak van de wereld was, ja. in, in, na de Tweede Wereldoorlog, leek het. Ja, daarvoor ook al eigenlijk. Ja. Stalin die was natuurlijk, die staat bekend om zijn paranoia, mm -hmm. de toenmalig leider van de Sovjet-Unie En die, uh, die vond het echt een, uh, een, een, een prima idee uh, om inderdaad, als een volk hem niet aanstond... of als hij vermoedde dat een volk pro-Duitse kunnen zijn... of tegen de collectivisaties, yeah. om dat hele volk in één keer te verbannen. Het gebeurde soms ook, zeg maar, om gewoon... Gemeenschappen, volksgemeenschappen uit elkaar te drijven. Ja. Dus ook gewoon soms werden gewoon delen van een volk verplaatst naar een ander deel van de Sovjet-Unie. Nou, uh -huh. Die was groot natuurlijk. Uh, genoeg ruimte om mensen heen en weer te verplaatsen. Maar Gava inderdaad. En Gava is ingroucheten. En samen met een flink aantal buurvolkeren. In totaal werden er vijf volkeren uit de noord in 1944 in een echt een bijzonder korte operatie. In totaal verspreid over een paar maanden duurde het een paar dagen om te organiseren... Om, om, om voor elkaar te krijgen, werden die hele volkeren compleet in treinen gejast... en, uh, en naar Kazachstan en Centraal-Azië verder, naar Kyrgyzije ook uh, vervoerd. Dus in, um... het, het, het stond de heerser niet aan wat die volken daar in dat gebied deden... en in een aantal dagen verplaatste hij honderdduizenden mensen... Uh, een paar duizend kilometer verderop. Ja, en het is bizar, want het is een heel bureaucratische operatie geweest. Ik heb mappen ingekeken waarin KGB-agenten... de toenmalige veiligheidsdienst... gewoon elk dorp en elk stadje en elk platteland hebben uitgekomen... en al die keurige lijsten hebben bijgehouden. Ja. Hier naartoe, daar naartoe, ingestempeld, afgestempeld. Dus of... deze mooie gava is helemaal is opgegroeid in een, in een gebied waar in Astana, in het midden van de van Waar haar, van de haar volk, het kleine volk waar zij bij hoorde... helemaal niet, niets te zoeken had eigenlijk. Nee, nee. Nou hebben wij... Um, want het zijn verbanningen, deportaties. Als wij in de, over deportatie hebben... is de associatie in ons land toch vaak Tweede Wereldoorlog. Um, maar die Russische... of de Sovjet-deportatie zou je kunnen zeggen... dat was toch wat anders. Want als ik je, je boek lees... heeft deze gava niet eens zo'n hele verdrietige jeugd gehad. Nee, het is eigenlijk een heel. Ze heeft echt, zeg maar. Het Sovjet-sprookje heeft zij meegemaakt, bizar genoeg. Dus voortkomend uit die deportatie naar Kazachstan. heeft zij een jeugd gehad met. Waar, met, een, met een, in een stad, Astana in Kazachstan. waar Duitsers woonden, waar Joden woonden. waar uh, Russen woonden, Kazachen... waar gewoon al die volken van de Sovjet-Unie samenkwamen. Ja. En ze herinnert zich een heel vrolijke. wederopbouwstad eigenlijk. of naar wederopbouw? Een opbouwstad waar de Sovjet-Unie. Uh, Goed geregist even. Even leek, te werken. Even leek te werken. Ja, die, die korte tijd dat, dat, dat de Sovjet-Unie echt een redelijk welvarend rijk is geweest... in de jaren 50, 60, 70. Um... Kan je een voorbeeld geven uit haar uh, jeugd? Hè? Uit haar, hoe oud was ze? 20, 30 in die, in die tijd? Ja. Wa waarom haar leven in dat, nou ja, dat rare voorbeeld van een, een tijdelijk geslaagd stuk communisme aangenaam was... Ze herinnert zich een heel, een heel vrije en open stad... Uh, waar ze naar de bioscoop ging, waar fonteinen werden aangelegd. Ze was uh, lid van de, van de Pioniers, dus eigenlijk de communistische padvinderij. Dus ze ging op Pionierskamp en ze ging houtvuurtjes aanleggen... en weet ik veel, knopen, knopen voor mijn, kar, uh, mijn part, weet je wel. Dat soort, een echt een, een idyllische Sovjet-jeugd. Zoals... Bijna een reclamespot voor hoe het communisme... Zo vertelt ze het, het wel zeggen, eigenlijk, Ja. ja. Um... In 1965 keerden ze terug naar uh, het noorden van de Caucasus met al, al die volken. En zoals jij beschrijft, het kan daar nooit lang goed gaan. Toen ging het ook eens even mis. We gaan. Um, oorlog is, is niet uit te bannen, uit dat gebied lijkt het. Je, je beschrijft dat elke generatie um, ja, gevoed is met oorlogen en conflicten. Ze maken er ook muziek over, die heb je meegebracht. Набасть, безный горем, безный зла. Но диспрошлова идёт страшным именем война. Словa стон сидых вешин, в ночь чернее до облаков. на пути, страшным именем война. И не раз снова бросим взгляд назад Как тяжел к свободе путь Что таит грядущий день Как с пути нам не свернуть Неужели снова кровь, что лилась уже века О, Аллах, дай силы нам устоять Oorlog wil niet Ik weet dat ik niet verloren ga. Ik В трудный час Станем вместе как один И дадим отбор врагу Гордый маленький народ Смело встретит смерть в бою draaien tot de laatste всем нам heeft zijn lot vast. We sterven op de lippen. Alleen één vrijheid. как arm kan Ik luister naar Timor rijden, Als ik dat goed uitspreek met het nummer Wojna. En dat betekent oorlog. Meegenomen door mijn gastjournalist Arnold van Brugge, die met zijn Sochi-project al jaren verhalen optekent over het leven in de Caucasus. Een arm, gewelddadig, maar tegelijkertijd sprookjesachtig gebied in het zuiden van Rusland. Waar over een jaar op wonderbaarlijke wijze de Olympische Winterspelen zullen moeten gaan plaatsvinden. Um, oorlogsmuziek? Ja. Ja, dit is een, ik vind het een fantastisch nummer. Het is, het is, dit, dit nummer staat trouwens... in Rusland is het totaal verboden om af te spelen. Het staat op de lijst van extremistische werken... Ja. Uh, van het ministerie van Justitie. Wat zingt deze Chechen zo... dan? Hij zingt over de oorlog en over, uh, over de glorie van de oorlog. als zijn ja. nummers gaan zeg maar uh, ter glorificering van het Chechense tje volk... en ter glorificering van de strijd. Maar tegelijkertijd zijn het ook, zoals je hoort, heel melancholieke nummers. Dus weet je het gaat mm -hmm. ook echt over die... Uh, uh, over, over die uh, noodzakelijkheid van het gevecht. Over uh, uh, konden we maar weer gewoon zijn wie we zijn... en konden we maar weer uh, in die bergen wonen wij spreken. Ik weet niet of dit exact deze tekst is, hoor. Ja. Uh, maar dit is meer in het algemeen. Uh -huh. Ik heb een paar artikelen over deze man gelezen. Het is echt fantastisch. En ook in Tsjetjenië uh, praten sommige mensen er nog voorzichtig over... Uh, over deze man. Hij is in Rusland nu natuurlijk verguist... Want hij was aan de kant van de Tsjetsjenen. Hij was zelf soldaat en hij ja. trok met de, zijn, zijn gitaar op zijn rug door, uh, door de oorlog heen. Um, maar, maar hij verheerlijkt ik... en romantiseert ook de oorlog? Ja, totaal. Ja, hij, is, hij is een soldaat. Hij zingt oorlogsliederen. Ja. Dus hij zingt uh, Maar voor dat de is ook Tietjene's iets wat jij uh, daar zakelijk in vindt, toch? Of? Nou, wat ik mooi aan, aan, aan zijn zang vind, is dat het zo Russisch is. Ja. Hij, is hij is een pro tsjetsjeense uh, uh, zanger, Maar hij zingt als een Rus. Hij zingt als, dat zal sommige luisteraars misschien bekend voorkomen... Vladimir Vysotsky. De beroemde Bart, een troubadour uit, uh, uit Rusland... die uh, tegen het communisme eigenlijk zong. Die mateloos populair was. Op zijn begrafenis kwamen bijna een miljoen mensen, dacht ik. Of misschien wel meer. Uh, tot grote verbijstering van het uh, communistische regime. Zijn is een mateloos populaire zanger... die met zo'n diepe raspstem en zijn gitaar... fantastische liederen zong. En dat doet hij ook. Het is totaal niet... Zoals die Lesginka Les die we net hoorden, zo'n ja. dansmuziek... wat echt de traditionele muziek is. Dit is echt gewoon rauwe... Om, om maar als voorbeeld te geven hoeveel verschillende invloeden... volken in dat kleine gebied door elkaar leven, met elkaar in de clinch liggen. En, uh... en hoe absoluut trouwens ook succesvol de Sovjet-Unie is geweest... in dat zelfs die kleine bergvolkeren best wel zijn gerussificeerd uiteindelijk. Toch wel? Ze lezen allemaal Pushkin en Tolstoy bij wijze van spreken. Maar toch weer niet zo gerussificeerd... dat ze zich willen onderwerpen aan, aan de Russen... maar dat ze blijven strijden voor onafhankelijkheid. Ja, ja. dat zit er altijd in, inderdaad. Ja. We gaan terug naar het leven van Gava... die voor de muziek um, uh, waar we kennis mee maakten. Uh, jullie ontmoeten haar, een, een vrouw nu inmiddels in de zestig... en aan de hand van haar levensgeschiedenis... die jullie hebben opgetekend in, je, in jullie nieuwste boek... Um, leren we die nou ja bijna... Onder, of die, die ondergrondelijk, dat ondergrondelijke gebied een beetje kennen. Uh, je vertelde over de, de communistische droom, hè, haar jeugd. Ze werd op gedeporteerd en in een soort sprookjeswereld kwam ze terecht... die niet eens zo heel vervelend was. Toen mochten ze op een gegeven moment allemaal terug naar de gebieden... waar die volk oorspronkelijk woonden, halverwege de jaren zestig. En toen ging het helemaal mis. Ja. Ja, het ging eerst persoonlijk eigenlijk heel mis. Want ze, ging, ze de, maakte de grote fout om met haar oma naar de Caucasus te trekken. En uh, zodra ze daar waren geland in de Caucasus vanuit Kazachstan, mm -hmm. Toen uh, huwde haar oma haar meteen uit aan de eerste man die, uh, die voorbij kwam. <laughs> dus dat was de eerste, de eerste fout die ze misschien maakte. Uh, maar wat erna in de regio misging, dat is echt inderdaad een aaneenschakeling van heel veel ja, geweld. Uh, en en da daarvan zijn in het westen vooral de... Tsjetjense oorlogen heel erg bekend geworden, natuurlijk. De, de, oorlog tegen de, de, de lange oorlog tegen de Russen. Uh, maar er waren veel meer conflicten eigenlijk. Uh, in Dagestan, uh, dat land heeft uh, een paar keer op de rand van een burgeroorlog gezeten. Er is heel veel geweld geweest en nog steeds. Maar dit speelde zich allemaal af voor de val van het ijzeren gordijn. Hoe kregen we daar wel veel van mee? Uh, voor de val van het ijzeren gordijn waren was, was het meer opstanden. Dat waren meer opstanden. Waren meer, opstanden. Ja. Je, hebt, je hebt het dus nu, uh, nadat het, uh, de Sovjet-Unie. Ineenstorten en het eigenlijk een machtsvacuum kwam en dat het uh, geweld toen echt opleidde. Ja, ja nee. klopt. Ja. Okay. Nee, daarvoor is ook veel gebeurd inderdaad. Hoor. Er, zijn, er zijn opstanden geweest tegen de lokale overheid. Bijvoorbeeld toen GAVA terugkwam uh, uit, uit, de, uit, uit, uit Kazachstan. In die tijd dat de, dat, dat, dat de mensen die gedeporteerd waren terugkwamen uit Centraal-Azië, waren de mensen die in hun huizen waren gekomen te wonen, de Georgiërs, de Russen uh -huh. en andere nationaliteiten. Die waren natuurlijk doodsbang. De Tchertsjenen komen terug en de Ingoucheten en de Kabarden. En noem maar op ja, wie... waren ze zo, zo doodsbang voor de oorlogszuchtigheid van die volken? Ja... Dat waren uh, enge bergvolkeren, weet je wel. Die ja, ja. met uh, dolk tussen de tanden hun huizen zouden gaan innemen. Nou, waren ze dat ook? Nou ja, die volk hebben natuurlijk een reputatie. En dat komt door de Rus Russische literatuur waarin ze zo beschreven worden. Ja. Pushkin en Tolstoy, die ik ja. net noemde. Maar ook gewoon door dat dit gebied ook gewoon zo lang bevochten is. De Russen hebben er echt hebben er bijna een eeuw voor gevochten om dit gebied onder de duim te krijgen. Mm -hmm. En ze hebben nu nog steeds niet onder de duim, 200 jaar later. Gaan ze het ooit onder de duim krijgen? Ja, het lijkt mij sterk eerlijk gezegd. Ik denk, dit blijft altijd, zeg maar... Uh, ja, hoe gaat het begin van Assis en de Obelis ook weer? Die ene onrustige uithoek in het uh, uitgestrekte Rijk? Ja, ja, ja. ja. ja dat nee, is dit, absoluut. Dat ja, is nee, dit, dit, dit, dit gaat nooit opeens een heel... Uh, hoe zeg je dat? Uh, brave regio in Rusland worden, nee. Uh, je spreekt erover met een, met een vorm van romantiek. Dat, dat begrijp ik ook. Daar gebeuren dingen uh, waarbij ons uh, westers georganiseerde leven totaal verbleekt en in, in een soort saaie, saaie poel van, van niksigheid. Daar is het, de geschiedenis van dit gebied, maar ook het heden, is een constante, nou ja, um, uh, overkokende pan die op het vuur staat. Het, het houdt maar niet op. Maar de tegelijkertijd zit er natuurlijk een enorme droevigheid en, en, en gruwelijkheid aan... als je ook over de, het verhaal hoe zij haar man van de, op de een op de andere dag weg... nooit meer iets van gehoord. Ja, nee, ik hoop ook dat als je dit boek uh, uh, doorleest... dat die romantiek ook wel verdwijnt. Die romantiek dat ligt heel erg in die fantastische natuur... en in die, die volksaard en al die kleine volkeren... die daarnaast elkaar wonen ja. met hun eigen tradities en culturen. Maar de realiteit... Maar, is echt... maar leg eens uit hoe ze... Hoe... Haar man verdwijnt. Hoe kan dat? Wat gebeurt er? Hoe, hoe werkt het daar? Ja, dat, dat, dat weten ze eigenlijk niet in haar geval. Hij reed met zijn vriend uh, naar Vladikavkas, de hoofdstad van, uh, van de Republiek noord ossetië um, Zijn auto is teruggevonden. Uh, zijn rijbewijs was eruit. als zijn andere documenten lagen er wel. Uh, wat betekent dat hij door politie is aangehouden. Dat is zeg maar de, de, de theorie die, uh, die daarna bedacht is. Um, hij is gewoon verdwenen. en, en wat het betekent, verd verdwijnen in, in de kauks, is vaak dat je dus verdacht wordt van uh, separatisme of van uh, uh, opstandigheid. Uh, je kan ook gewoon het zal zijn. Tegen de Russische machthebbers. Tegen of? de pro-Russische machthebbers, ja. Ja, de lokale ja. machthebbers. Dus dat is. Want omdat dat is dus niet het Kremlin wat daar invloed heeft. Het zijn in die in die uh, gebiedjes zitten weer. Lokale regimes, lokale, ja, lokale Kremlin, zeg maar. Die dus maar, eigenlijk worden benoemd door, de, door het Kremlin. Dat wel, de presidenten wel. En de overheid wordt gekozen door de lokale mensen. Maar uh, toch, uh, toch ook, als ik, als ik lees wat je erover schrijft, een soort losstaande, totaal corrupte. Ja, wat zij aan, aan subsidies zijn. elk jaar binnenkrijgen. Poetin, de president van Rusland, doet er echt alles aan... om die regio rustig te krijgen. Mm -hmm. Er gaat een enorme geldstroom die regio in. Uh, en dat verdwijnt natuurlijk allemaal in die uh, zorgvuldig opgebouwde systemen... van familiebanden en politieke clans. Ja. Uh, daar staat die regio echt berucht om, inderdaad. Dus zij vermoeden dat deze man van GAVA uh, opstandig was... Of, of separatist was. En dan gaat zo'n lokaal regime in zo'n klein staatje... Laat die man gewoon verdwijnen. Ja, om het nog ingewikkelder te maken. Naast die lokale regimes staan ook nog lokale veiligheidsdiensten. En die opereren uh, helemaal eigenlijk los van, van de overheid. De president van Ingushetie bijvoorbeeld. die heeft zich vaak beklaagd dat hij geen enkele macht heeft. om uh, zijn eigen veiligheidsdiensten te besturen. Dus op zo'n manier krijg je eigenlijk twee staten in een staat. of misschien soms wel vier staten in een staat. Dus wat er met. Uh, zo'n man gebeurd is, dat kan misschien de politie en de overheid... echt met de beste wil van de wereld niet oplossen. Terwijl een of andere dubieuze veiligheidsdienst... of een andere tak van de politie eigenlijk wel weet... dat die man ooit in een of andere fabriekshal is gedumpt... of in een bosje. Vermoord. Um, vermoord. Ja. En wat er natuurlijk het nare is van dit soort verdwijningen... die door die hele Kaukses voortkomen... is dat er ook allemaal verhalen ontstaan bij lokale mensen... van wat is er met die mensen in godsnaam gebeurd? En op een gegeven moment geloven ze niet meer... dit soort standaardverhalen van die zijn opgehaald en neergeschoten of ja. verdwenen. Ja. En die gaan dan verhalen bedenken over... ze zijn opgehaald om hun organen uitgeleend te worden aan het Westen. Want daar hebben ze organen nodig voor de orgaandonaties. Of de uh, ze gaan naar doen, een mijn toe om in de mijn uh, tot aan hun dood te werken als slaven. Dan krijg je dat soort verhalen. En, en dat is natuurlijk daar word je helemaal verdrietig van... dat dat soort theorieën ontstaan uit zo'n acuut probleem... als de verdwijning van haar man onder andere. Um, waarom kiest Poetin ervoor om in dit, dit gebied, waar, nou ja, wat hij waarschijnlijk nooit echt onder controle kan krijgen... met zoveel uiteenlopende volken, oorlogen, separatisten, terreuraanslagen... waarom wil hij precies daar die Olympische Spelen doen? De ja, hele wereld gaat meekijken. Dat is ook een echt uiteraard. een grap in Sochi. Daar zeggen die mensen altijd van, Poetin heeft heel lang nagedacht... En uiteindelijk vond hij de enige plek in Rusland waar geen sneeuw valt. En daar gaan we de Olympische Winterspelen organiseren. Als ik adviseur van Poetin zou zijn, wat ik waarschijnlijk en hopelijk nooit ga worden... dan had ik toch gezegd, ik zou het niet doen. Nee. Ja, nee, als je het alles bekijkt, en dat is ook dus, zeg maar, die enorme kosten voor die spelen. Ja. Want er was helemaal niets, hè? dus mm -hmm. alle stadions, alle wegen, alle vliegtuigen. hele infrastructuur. Alles moest wordt gebouwd worden, echt ja, helemaal. Ja, ja. Het was een zomerstad, het is nu een winterstad. Uh, het heeft zoveel gekost, er is zoveel geweld aan de andere kant van de bergen. Ik had het nooit gedaan, maar Rusland heeft prestige nodig en die wil heel graag zo'n groot evenement. Um, uh, hosten, zeg maar. Ja. En dit is hun kans. Dit is een heel goede kans die ze hebben. Uh, hij doet het onder het mom van ontwikkeling van de Kaukasus en de regio. Um, en het is misschien de enige plek in Rusland waar je uiteindelijk in de hoog in de bergen dan fatsoenlijk kan skiën. Um, want het schijnt in de Oeral het andere gebergte niet te kunnen. Ja, ik weet niet. Ik vind het een bizarre keuze, eerlijk ja. gezegd. En het, is echt, het worden ook wat dat betreft bizarre spelen. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jij ook een nou, misschien is bizar wat overtrokken, maar een in ieder geval een interessante keuze heeft gemaakt... om al die jaren in, in dat gebied uh, rond te struinen. Wat wil je daar bereiken? Nou, Wat ik eigenlijk in het begin van de uitzending ook zei... ik wil zo graag dat wij uh, door al die boeken die we maken... en door uh, al die artikelen die we proberen te sluiten en de verhalen die we maken... dat we uh, dit verhaal echt wereldkundig kunnen maken... aan zoveel mogelijk mensen. Ik heb het bijna een soort... Maar wat zit er... Dat begrijp ik. Maar wat, wat ligt er achter ter grondslag? Persoonlijk bedoel je. ja, of, um, ja dat, dat, dat is tweeledig. Dat is aan de ene kant mijn activistische zijde. Die dus, ik, ik wil zoveel mogelijk mensen dit verhaal vertellen. Ja. Aan de andere kant ook wel, en dat geef ik ook wel toe, ook gewoon een beetje avontuurzin. Ik vind het ook echt prachtig om door dit gebied te reizen en daar briljante avonden met mensen te hebben. En, uh, en al deze verhalen te kunnen opschrijven. Het, ja. het, wat je net ook zei, het, is echt wel ook een, het heeft ook een exotische en romantische component. We dat gaan gebied. veel van die exotische verhalen nog van jou horen... want je blijft gelukkig nog een uur langer. Uh, maar nog, nog één ding um, over je activistische kant. Ik lees jouw nawoord in het boek. En daar schrijf je... we hebben Gava niet kunnen helpen, we hebben haar man niet kunnen vinden. Um, na jaren daar rondgereisd te hebben... en al die, nou, toch wel hopeloosheid... en het toch ook een vorm van cynisme wat over je moet komen... de corruptie, de gewelddadigheid... zit er dus blijkbaar iets in je dat zegt... Ik wil toch helpen. Ik wil het. Ja, zeker. Maar wel... Terwijl tegelijkertijd realisme zit. Zelfs Poetin gaat het niet onder controle krijgen. Wat... Nou, sterker nog, Poetin doet er alles aan om het, om het kapot te maken. daar. Waarom wil je toch helpen? Wat, wat is het? Um, nou, ik wil in ieder geval het verhaal doorvertellen. Want uh -huh. het is, het is zo'n vergeten, ellendige regio waar zoveel van dit soort. Um, hoe zeg je, dat? Heel kleinschalig leed plaatsvindt. En het is helemaal niet kleinschalig natuurlijk, maar bij zoveel moeders zijn uh, zonen weggehaald. Mm -hmm. En dat is op zo'n grote schaal door zo'n heel groot gebied gebeurd. Ja, dat verhaal moet zo vaak mogelijk verteld worden, vind ik. Uh, omdat daar ook het systeem verantwoordelijk voor is. Van de president die straks naar Amsterdam komt, uh, begin ja. april. Die die Olympische Spelen organiseert. Uh, die een prachtige stad erop nahoudt. Uh, Moskou, en een fantastisch land. Er komt zo weer een Holland-Heinekenhaus, een Sochi, tussen alle... Ja, ze zijn uh, met moeite, begreep ik, een uh, plekje aan het zoeken in die uh, uh, drukke stad. Het verhaal doorvertellen. Uh, ik heb zo nog een heel uur de kans om dat te doen. En dat, uh... Graag. Waarderen wij zeer. Um, wij gaan er zometeen even tussenuit voor het hoorspel van de NTR. De moker over het wel en wee in, uh, van de Wallen in Amsterdam. En dan, daarna zijn we bij u terug. En dan gaan we het weer hebben over het wel en wee van de Caucasus. Misschien nog wel spannender gebied dan de Wallen. Aan u willen wij vragen um, om uh, te bellen. En dat kunt u nu al doen. 0801121. Bent u ook wel eens in, uh, in Wild West-Avontuur of Oost-Avontuur in Rusland geweest? Of zelfs in de Caucasus. Of wil u vragen stellen aan Arnold van Brugge... die bij ons blijft nog een uur? Bel dan 0800-1121. Of mailen mag ook. casaluna@ncv.nl. En dan zijn wij zometeen na het nieuws... En, of na het hoorspel en na het nieuws weer bij u terug. 0800-1121. Tot zometeen.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 Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd om de wallen, Deel 42. Wapens. Rechts links. Trainer. Hey, John.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 Wat een gedonder, allemaal zeg. Ja, Nou, het is anders geen kattenpis. Ja, je, eh, waar gehakt wordt toch? Eerst die brand en nou eh, Nou ja, we knappen de gewoon de boel weer een beetje op. Die Dirk Damhuis die zit er natuurlijk achter. Ongelooflijk onbetrouwbaar scholft. Ik begrijp niet dat jullie dat allemaal van een pikkel. Eh, dat doen wij ook niet. Is die mij dat zo flikken. Hm. Die eikel die deugt niet, joh. Nee, ja. Die zouden ze nou eens een keer goed te grazen moeten nemen. Met de knokploeg. De... Bijvoorbeeld. Waarom niet? Nou, het was echt een mooi bandje. Het stond er al langer dan een half jaar leeg. Ja, Geen ja. elektriciteit. Maar Valt wel mee te leven. Het, het grote probleem was het dak. Zo lekker als een mandje. Het <laughs> dakpannen eraf, ja. Oeh. Dat meen je niet. Maar ineens staan ze met die man op de stoel. Ja, ja, wij zijn man. maar met z'n zes. Dus. En nou willen jullie weer wat kraken. Is ja. dat jouw check?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 Hé, hey, Jong. Zet Zit de radio even uit? Wil je ook wat drinken? Ja, lekker. Uh, doe mij maar jonkie. Jonkie. Hoe was het bij aard? Die hebben er niks mee te maken. In die fik, in de piepshow? Ja, dat is niks voor Aardpa. Nou, volgens mij spelen ze samen onder één hoedje. Je had hem vandaag moeten horen over Dirk.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 Dan schiet je er niks mee op. Beleid. Ja, beleid. Hm. We, we weten niet eens waar die D.D. zit. Of jij wel soms? Nou dan. Pst, hey, Hé. Hé. Hé, zal ik daar ja, zitten? Je doen? Je ja. ja, je mag alles zien. Ik heb wat jij thuis oh. niet gaan vinden, Moppie. Kom maar even binnen. Hé, hey, Evert. Wat doe je hier nou, man?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 Ik krijg zelfs weer zin, hè, <laughs> ik begrijp wat ik bedoel. Hé, <laughs> maar ik dacht... <coughs> nou, rustig aan. <coughs> <Ja>. <coughs> <coughs>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 We gaan ze van binnen helemaal opknappen. Knap eerst jezelf een beetje op. Maar, meneer... Op de hoek van de Willemstraat zitten kappen. Jezus, wat een zijkert. Misschien moeten we wat organiseren voor de buurt. Huh? Ja, een feest of zo. Beetje oh, drinken, huh? beetje dansen. Huh? Je hebt er niks aan als de buren tegen je zijn. Mercedes, bij een wijn, wat heb je? Ik uh, heb niks voor je, Sharon.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 Ja, deze. Kijk, dat is een leuk ding. Ik heb nooit mee geschoten. Goed, hier. hier de patroonharen Kijk. Ja. Zitten er twaalf hier. Hou even vast. Ja, dat uh, voelt goed. Hoeveel? 400. <telling> Tering. Ja, je kan ook bij de VND gaan kijken. Misschien is er daar nog een aanbiedie hebben. Waar zit je ergens, Hans? Wat zeg je? Onder Orléans? ja nou, dat schiet je mooi op.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 Dit is je laatste. Anders moet je kruipend naar huis. Joop, proost. Proost, mokkertje. Neem jij niks, geit? Net Nettie? Nee, dank je. Ik hoef niks. Straks ligt er weer een baksteen door de Dat gebeurt niet meer. Ik zweer het je op het graf van mijn moeder. Kom op, neem even wat. Nee, neem jij ook wat, geet. Nee. nee. Doe mij maar, maar een, een katje jus. Pardon? Wat zei je? Een jus met wodka. Is lekker, hoor. Moet je ook eens proberen. Ja, allemaal hoor. Doe mij maar, maar gewoon zo'n gouden, eerlijke jongen, hè?